De Rabobank gaat wel door met sponsoring van de amateur Sport. En straks hierover meer in het Radio 1 Journaal.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 Wel werden twee mensen gearresteerd die een tas met vuurwapens uit de auto gooiden. En ze hadden ook nog een partij henne bij zich die zo'n 200.000 euro waard was. Er reden honderd agenten uit Nederland, Duitsland en, de en Polen mee aan de actie. Tussen half elf en half drie vannacht werden alle auto's op de A1 onderzocht. En dan het weer nog bewolkt, vooral in het noorden en westen af en toe wat regen. Vanmiddag droog en van het oosten uit zon. Het wordt vrij warm, zo'n 18 graden aan zee tot 23 in Limburg. In het weekend wolkenvelden en zon blijft overwegend droog... en het wordt een graad of 18. ANUB verkeersinformatie Vooral rond Amsterdam staat het verkeer flink vast... door een aantal ongelukken op de ringweg A10. En dat begint al op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Nieuw-Vennep en knooppunt De nieuwe Meer 12 kilometer. Nou, het is, uh, mag duidelijk zijn, kunt u wegen beter meiden. Ombreiden kan uh, vanaf Den Haag over de A12... en daarna de A2, dus de route via Utrecht. Het ongeluk gebeurde dus op de A10 bij de afrit Rai. En daar staat het vast op de A10 West. Vanaf Westpoort tot aan de Rai 11 kilometer. Drie van de vier rijstroken zijn dicht. Een ander ongeluk dat deed zich voor op de A10 Oost. En daardoor staat het nu nog vast uh, vanaf de afrit Volendam... tot aan het Amstel Business Park. Dus van noord naar zuid, 10 kilometer. Maar de rijstroken zijn daar weer vrij.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 Goedemorgen, de kogel is door de kerk. De Rabobank stopt met de sponsoring van de wielerploeg. Dat nieuws is heel vers, maar we zijn druk bezig reacties erop te halen. Eerst maar eens horen waarom de bank tot dit besluit is gekomen. En daarvoor aan de telefoon financieel directeur van de Rabobank, Bert Brugink. Meneer Brugink, goedemorgen. Goedemorgen. Legt u het maar uit. Waarom stopt de Rabobank met de sponsoring? Ja, we hebben uh, al lang zitten we te worstelen ten aanzien van, uh, van de continuering van de sponsoring van de professionele wielerploeg. En uh, ja, sinds de publicatie van het UZADA uh, rapport uh, een aantal weken geleden is dit in een uh, behoorlijke stroomversnelling uh, geraakt. Uh, het rapport uh, wijst uit dat uh, de internationale wielerwereld inclusief uh, al haar uh, instituties uh, behoorlijk verziekt is. En we eigenlijk tot de conclusie zijn gekomen dat er geen uitzicht op, uh, op herstel is. En dat is voor ons de reden geweest om met de, de sponsoring van de professionele wielerploegen te stoppen. Ja, wielerploegen, dus het gaat zowel om de heren als de damesploeg. Het gaat zowel om de heren als de damesploeg, dat ja. klopt. En uh, geen herstel is te verwachten, zegt u. Dat ziet u dan ook binnen de eigen Rabobank ploeg? Nou, niet zozeer ten aanzien van onze eigen ploeg... maar het is wel de ploeg die moet rijden in een context van... Uh... Van, van, van wedstrijden waar we inderdaad moeten vaststellen dat, uh, dat blijkbaar het dopinggebruik uh, alom is. en, en alom gesteund uh, tot de hoogste instituties van de wielerwereld. Ja, maar dan gaat het dus om de hele wereld, uh, de hele wielerwereld. Toch blijft u wel de amateurploegen en de jeugdopleiding sponsoren, ja. begrijp ik. Uh, maar waarom dat dan wel? Omdat we daar waar het gaat om, de, om de, het wielrennen nog steeds het enthousiasme hebben zoals we dat altijd uh, gekend hebben. Ja. Uh, we weten dat uh, bij onze klanten, medewerkers, uh, dat, uh, wiel, uh, de, de sponsoring uh, zeer populair is. En we willen dus daarmee dus inderdaad de breedte sport, ook de relatie met de KNWU, gewoon voortzetten. En dat betekent dat we inderdaad de continentale ploeg, dus de amateurs en ook de veldrijdersploeg, die daar deel van uitmaakt... Blijvend uh, zullen steunen. Ja, maar dan toch nog even naar die professionele ploeg. En dan met name de heren. Ziet u daar dat, dat enthousiasme dan niet? Of zit, zit daar iets mis? Ja, we hebben helaas moeten vaststellen dat uh, natuurlijk enerzijds het Uzada-rapport uh, wel heel veel nieuwe feiten op tafel uh, heeft gelegd. Uh, niet, aanzien, niet alleen maar ten aanzien van enkele renners, maar ook ten aanzien van de instituties binnen het wielrennen. We moeten ook vaststellen dat uh, de, de, de populariteit van, uh, van het sponsoren van, van deze specifieke activiteiten. Uh, Behoorlijk in het gedrang is gekomen, ook in onze permanente peilingen en in, in, uh, bij, onze, bij onze klanten. Ja, uw imago heeft er een deuk van opgelopen. Ons imago. Ja, ik denk belangrijker nog, het imago van het internationale wielrennen heeft een enorme deuk opgelopen. Ja, maar uw imago als bank? Nou ja, wij leiden daar uh, in mee en dat willen wij op deze manier beëindigen. Ja, want we hoorden net een spotje op de radio. En daarna gingen we het inderdaad over de RVR's hebben. Klinkt toch raar, vond u dat ook? Sorry, ik de vraag even. Niet. Nou ja, we hoorden net een spotje van u, van uw bank. En daarna ja. zat inderdaad het onderwerp over de voortdurende schandalen in de wielerwereld. En vindt u dat dan toch raar klinken, vervelend? Nou, het spotje van ons dat gaat eigenlijk veel meer over opnieuw het steunen van, de, van wielrennen als, als breedtesport. Ja, het, het, gaat, het gaat helemaal niet over het wielrennen hoor, maar het, ja, het, het klinkt misschien toch raar bij elkaar. En vindt u dat, vindt u dat dan schadelijk uiteindelijk voor de bank? Wat wij, zeg maar, wat wij schadelijk vinden is, en dan specifiek voor het wielrennen en in het verlengde daarvan inderdaad voor ons als, als sponsor... Is, zijn de nieuwe feiten die boven tafel zijn gekomen in de afgelopen weken en dan met name via het, het USADA-rapport. Ja. En dat is inderdaad, betreft inderdaad niet alleen maar de wielrenners zelf, maar betreft ook al haar instituties. Dus, organencontrole, dopingcontroleorganen, et cetera. En, en, en, en, en dat is voor ons eigenlijk de conclusie om vast te moeten stellen... dat er uh, geen uitzicht is op, een, uh, op het zelfreinigend vermogen... Uh, binnen de internationale wielrennerij. Ja, het, we spraken net de directeur Ram, Herman Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit. Die heeft nu het ongecensureerde USADA-rapport... waar de namen dus ook leesbaar zijn. Heeft u dat ook? Maar weet u wel uh, of het inderdaad namen dan ook betreft... die inderdaad de ploeg of voormalig renners daarvan betreft? Nee, dat weten we niet. Nee. Nee. Dus dat heeft niet de doorslag gegeven? Dat heeft niet de doorslag gegeven. Uh, wel nog hoe het uh, op het ogenblik staat binnen de ploeg? Of... Nee, ook niet. Ook daar moeten we vaststellen. En daarom is het ook eigenlijk wel met, met een geweldig veel pijn in het hart... dat we er nu een punt achter moeten zetten. Want de huidige situatie vindt u uh, wel bevredigend, zoals die op het ogenblik is in de ploeg? Nou, we moeten, uh, te, te, zeg maar, sinds uh, de Erasmus-affaire hebben we behoorlijke maatregelen getroffen... Uh, binnen de ploeg in termen van, uh, van controles, et cetera. Ook dan moeten we helaas vaststellen, want gisteren is ook bekend geworden... dat een van de renners, uh, uh, Baredo, dat zou ja. je ook bekend zijn... dat daar uh, toch mogelijkerwijs weer een, een, een dopingkwestie aan de orde is. De Spaanse uh, Unie heeft hem nu in het verzier, Precies. Ja. En, uh, en, en, dat, en dat geeft me opnieuw maar weer aan dat ondanks het feit dat je als ploeg... en ook als sponsor in het verlengde daarvan... Alles probeert uh, in te zetten om er schone en verre sport van te maken. Ja. Dat zelfs in dat soort omstandigheden. het blijkbaar bij, buitengewoon moeilijk is. om, om inderdaad schone en verre sport uh, te kunnen bedrijven. En Menshoff is ook genoemd. Hè, het Italiaanse onderzoek naar uh, die arts Ferrari. En die heeft ook bij uh, de Rabobankloeg gefietst. Um... Ja, hoewel ik daar de indruk heb dat het met name een fiscale kwestie is. Maar goed, uh, ook. Maar dit geeft opnieuw ja. aan dat de wereld. rond ja. het uh, internationale wielrennen. Uh, op de een of andere manier verziekt is. En, en, en nou ja, alles, alles afwegend, alle gebeurtenissen en alle affaires. Komen, kunnen we niet anders dan tot de conclusie komen. dat we hier een punt achter moeten zetten. Heeft de ploeg al gereageerd? Dit is uh, heel vers. Uh, dit is, nou, wat is er nu, tien minuten geleden bekend geworden. En dat geldt dus ook voor de ploeg. Dus zij wist het niet eerder? De ploeg wist het niet eerder, nee. nee. Wat, even logistiek, wat betekent dit voor de ploeg? Per, per wanneer stopt het eigenlijk? Uh, we stoppen per 31 december uh, van dit jaar. Uh, we, hebben, uh, we zullen aangeven dat we ten aanzien van de Continentale ploeg... Uh, dat we daar een oplossing uh, voor hebben uh, weten te vinden... Uh, die, nou, denk ik, voor de ploeg buitengewoon passend is. Hoe is die dan? We zullen, we, nou, daar zal ik later uh, vandaag nog wel wat uh, over komen gaan zeggen... in de, in de persconferentie. Ja. Maar is er ja, een andere sponsor dan? Daar kan ik op dit moment nog even niet uh, op reageren. Maar die hoeft niet gelijk te worden opgeheven, die ploeg? Die wordt in uh, niet uh, opgeheven. En ten aanzien van de professionele ploeg uh, zullen wij al onze contractuele verplichtingen nakomen. En dat betekent dat de bedoeling is dat uh, de profploeg onder white label in een separate stichting... Uh, en daarmee hopen we ook uh, met behoud van de pro tour licentie uh, door zal uh, fietsen... Uh, hetgeen de mogelijkheid uh, uh, openstelt om op een passende manier uh, uh, deze ploeg al dan niet, uh, niet door te starten. Dus, dus de renners krijgen tijd om, om te zien naar iets anders en anders loopt hun contract door? Contract, het contract loopt uh, feitelijk nog een, uh, nog een jaar door voor de meeste renners. En dat uh, zullen wij honoreren. Nou meneer Brugging, het is geen prettige dag voor u. Dit is, uh, dit is rampzalig nieuws, inderdaad. En voor het Nederlandse wielrennen. En ik denk inderdaad ook voor het Nederlandse wielrennen. Want ziet u iemand anders die daar in, vanuit Nederland in zou kunnen springen? Ik zou het werkelijk niet weten. Nee. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. van de Rabobank, financieel directeur. Hij gaat over de sponsoring. Sebastian Timmerman, wielerverslaggever. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, zeg ja. het maar. Wat is je reactie? <laughs> nou, ik uh, was wel even uh, onaangenaam verrast ja, toen ik daarnet uh, werd gebeld door, uh, door een van onze collega's. Uh, uh, en als ik dit zou luisteren, dan uh, denk ik inderdaad ook meteen... ja, een zware klap voor de Nederlandse wielersport. Uh, uh, voor de 28 renners die uh, dus nu aan het einde van dit seizoen... geen werkgever meer hebben. 28 renners had Rabobank voorlopig voor volgend seizoen onder contract staan. En natuurlijk vooral die mensen eromheen, de mechaniciërs, ploegleiders, etc. Uh, uh, maar inderdaad, misschien na al die affaires... Uh, zeker ook weer naar het USADA-rapport van vorige week... waarin Levi Leipheimer uh, dus ook zei dat hij in de tijd bij Rabobank uh, doping had gebruikt... Uh, um, ...dat het ja, inmiddels wel zo'n beetje onvermijdelijk was geworden voor een, bank die, uh, voor een ploeg... ...waarvan de sponsor altijd heeft gezegd... ...als wij uh, met structureel dopinggebruik uh, worden geassocieerd, dan, uh, dan stappen we eruit. Wat betekent dit voor het Nederlandse wielrennen? Want, ja, een enorme klap. Ja, je hoort hem wel ja. zeggen, blijft het wel de algemene, de breedte sport steunen... Hè? ...en ook de, de ja. wielrenunie wel, ja. uh, maar toch? Ja. Ja, nee, maar het is een enorme klap. Kijk, Rabobank is in de, in de wielersport gekomen in 1996... in een periode dat heel veel sponsors afhaakten. Hebben heel lang in een eentje eigenlijk de wielersport in Nederland gedragen. Er zijn natuurlijk de laatste jaren uh, weer andere ploegen bijgekomen uh, in Nederland... zoals Argos en Vakanceleij. Maar Rabobank is toonaangevend geweest in Nederland jarenlang. De, de sponsor wat betreft het, uh, het Nederlandse wielrennen. Uh, de beste Nederlandse, uh, op papier in ieder geval... de beste Nederlandse rondenrenners rijden er... Uh, uh, met, uh, uh, met Geesink, met Mollema. ja uh, Noem al die namen maar op. Nee, dit is, een, uh, dit is een grote klap. En ook voor de vrouwenploeg is dat natuurlijk zo. Want die ploeg bestaat nog maar, heel, uh, nog maar net eigenlijk. Uh, dit seizoen met Marianne Vos begon... en seizoen ook weer uitgebreid. Dus ook voor Marianne Vos, Olympisch kampioen, die, ja, als je het even uh, heel kort door de bocht benadert... niets te maken heeft met wat uh, haar mannelijke collega's... allemaal ja. hebben uitgevreten in het verleden... is dit natuurlijk ook een rampzalige dag. Wat betekent het voor die renners... Want die gaan op zoek naar iets anders. Maar ja, ja. wie gaat uh, hier nog geld in steken? Nou ja, precies. Uh, uh, nou ja, wie, het, het is natuurlijk al vrij laat. Hè. Het is al oktober. Uh, het nieuwe seizoen begint feitelijk al op 1 januari. Uh, um, dus heel veel ploegen zitten al vol voor volgend seizoen. Er komt er nog een andere sponsor die misschien wel iets met die proto-licentie van de Rabobank wil? Die dat wil overnemen. Zoveel dat kan, plekken... dan kun je dat overnemen. Nou ja, ja, zoveel plekken links en rechts bij andere ploegen zijn er ook niet meer. En wat gaan andere sponsoren doen? Hè? Uh, uh, misschien zijn er wel andere sponsoren ja. die, die nu deze stap van de Rabobank hebben afgerond. Nou, meneer Brugging um, ik zie het niet. Dat daar nog iemand in gaat springen. Nee, nee, precies. Dus nee, dit is voor die 28 renners. Uh, uh, kijk, de, de grootste namen zullen links of rechts alweer een plekje vinden. Maar voor de renners daaronder is, dit, uh, is dat heel moeilijk. Om nu zo uh, halverwege oktober, bijna eind oktober nog te moeten gaan zoeken. Dat is echt uh, buitengewoon lastig. Nee, weet jij om hoeveel geld het ging of gaat? Uh, hoeveel ze daarin stoppen? Uh, je bedoelt in de profploeg? Ja. Nou ja, er de, de, de gingen altijd geluiden van rond de 14, 15 miljoen. Hè? Ja. Dus dan hebben we het over een behoorlijk, uh, behoorlijk ja. bedrag. Zit en ondertussen ook gelijk even op Twitter mee te scrollen. Ja, daar stromen de reacties natuurlijk ook binnen van mensen uh, uh, die uh, uh, geschokt zijn en verrast zijn, et cetera. En er wordt inderdaad ook al over uh, een bom en dergelijke gesproken. Ja, want uh, denk jij dan, want dat is dus dan met dat geld toch een grote, grote internationale ploeg? Hè? Zullen we dat ook internationaal dan. Uh, bedrijven volgen die hun sponsoring gaan stoppen? Ja, dat, dat is afwachten. Uh, uh, dat vind ik heel moeilijk om nu, uh, om nu een reactie op te geven. Uh, ja, de dat, sneeuwbal dat is naar beneden gegaan. Precies, als, uh, ja, de, de sneeuwbal, er is in ieder geval een zetje tegen aangegeven. Dus wie weet dat andere bedrijven dit wel als, uh, als voorbeeld gaan, uh, gaan nemen. Maar dat, dat, ja, dat wordt afwachten. Dat is moeilijk om daar nu, nog wat te, daar nu al wat over te zeggen. Ja. Weet je hoe andere Nederlandse ploegen daarin staan? Uh, Nee, dat wordt een kwestie van afwachten hoe die gaan reageren de komende, komende uh, uh, uren. Kijk, uh, Argos heeft van zichzelf al een zero tolerance beleid Al voordat ze überhaupt met renners in zee gaan en dergelijke. Uh, uh, dus ja, ik denk dat die voorlopig wel de wielersport trouw zullen blijven. Maar uh, ja, uh, het zal even afwachten worden en veel rondbellen. Maar dit is een enorme klap voor de wielersport. En een, uh, een klap voor de Nederlandse wielersport ook vooral. Sebastian Timmerman, dankjewel. Oké. Okay. Want het nieuws is natuurlijk zeer vers. En we zijn op zoek naar reacties. Zo duidelijk waarschijnlijk voorzitter Wintels van de wielren-Unie... over dat stoppen van de Rabobank. Die stopt met sponsoren van het wielrennen. Eerst maar naar de verkeersinformatie mm. bij de ANWB Wijnand Zwaard. Rond Amsterdam staat het nog behoorlijk vast. Tegenstelling tot in de rest van het land. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar staat voorknopend de Nieuwmeer 12 kilometer stil... vanaf het ringvaart a heeft allemaal te maken met problemen op de A10. Een ongeluk is daar gebeurd tussen West- Boort en knooppunt Amstel, 12 kilometer richting Amersfoort. Verkeer van Den Haag naar Amsterdam kan beter omrijden via Utrecht. En op de A10 Oost staat het nog vast voor knooppunt Watergraafsmeer, 6 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechte Rijnstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal het Marcel Oosten. De Verenigde Staten op weg naar 6 november. Amerika kiest...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 This corridor says exactly the things that I'm concerned about today. A nation in crisis, foreclosures, people out of work, where are the jobs? Als bezoekers hier binnenstappen, dan blijven ze even stilstaan. Allemaal posters en informatie uit de, de tijd van Carter. En mensen zien dan dat het precies hetzelfde is als wat er nu gebeurt. Crisis, onrust, werkloosheid. Is it easier for you to go and buy things in the stores than it was 4 years ago? Is there more or less unemployment in the country than there was 4 years ago? That's awesome. We vinden het een geweldig museum. Zegt het iets over de huidige politiek? What's happening now is exactly the same thing. Wat uh, nu gebeurt is eigenlijk precies hetzelfde. That one scene...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 Professor Douglas Kmeck is een voormalig juridisch medewerker van president Reagan. Hij denkt dat geen van de huidige republikeinen zich met Reagan kan meten, zegt Kmeck. die zich in 2008 voor Obama uitsprak, tot groot ongenoegen van zijn partij. The policies haven't changed, and the policies mean that people are going to be losing is zijn That's his first act. He says I'm going to take the health care legislation away, and they still believe in trickle down.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 Ja, dan maar weer het nieuws van de Rabobank stopt... met de sponsoring van de professionele wielerploegen, dames en heren. Voorzitter van de KNWU, de Unie, Marcel Wintels. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe hard komt dit aan? Uh, dit is een uh, vreselijke klap, maar dat was natuurlijk al het rapport van de USADA uh, vorige week. Een vreselijke klap dat een uh, sponsor als de Rabobank... Uh, zo lang, zo loyaal uh, aan de sportverbonden uh, heeft moeten besluiten te stoppen. Zat er iets anders in of, of ging u er wel vanuit dat ze dit zouden doen uiteindelijk? Nou, ik heb natuurlijk de afgelopen tijd uh, heel regelmatig contact met ze gehad. En uh, laat ik zo zeggen, ik, uh, ik zag de laatste dagen dit uh, natuurlijk wel aankomen. Uh, afgelopen dagen ook contact over gehad. Uh, maar het is triest dat dit uh, besluit genomen moest worden. Maar ik uh, respecteer het uh, uiteraard. Nou, directeur Financiële Zaken Brugging zei net... Uh, ja, het gaat om uh, het, het imago van de hele wielerwereld. Of heeft u toch ook het idee dat er in de eigen ploeg uh, dingen goed verkeerd zaten? Uh, ik denk dat voor de Rabobank, wat de heer Brugging ook zei... Uh, de geloofwaardigheid uh, van het internationale profwielrennen... dermate in het geding is dat je daar als uh, sponsor Rabobank in dit geval op die wijze niet mee verbonden wil zijn. Ik denk dat dat absoluut uh, hun argument is. Het is een omgeving, een context waar zij uh, continu in een verdachte bankje gezet worden als uh, sponsor. En op een gegeven moment wil je dat natuurlijk niet. Dat geldt natuurlijk voor meer grote bedrijven die het wielrennen sponsoren. Is de sneeuwbal uh, de helling afgeduwd? Uh, ik weet het niet. Uh, we zullen het zien. Uh, nogmaals, het is natuurlijk een, uh, een uitermate pijnlijke beslissing. Hm. U, u, u spreekt ook. natuurlijk ook met die andere ploegen. Zeker. Tegelijkertijd uh, is, hoop ik, de afgelopen dagen duidelijk geworden dat het zo niet verder kan. Ook als KMU pleit wel veel langer voor een veel stringentere aanpak van hoog tot laag. Uh, en ik hoop dat iedereen de ernst uh, inziet dat die aanpak nu hard nodig is. We hebben eerder gepleit voor een waarheidscommissie, liefst ook met zodanige juridische uh, mogelijkheden en middelen... ...dat uh, boven tafel komt wat er wel of niet nu nog gaande is... ...zodat je naar een uh, gezonde en schone sport toe kunt. Ik denk ah. dat iedereen overtuigd is van het grote belang daarvan, zeker op dit moment. Nou, ook de damesploeg uh, zal zonder uh, sponsor dan zitten. Wat vindt u daarvan? Want die hebben, uh, naar ons weten, niets fout gedaan. Uh, nee, het is uh, spijtig. Maar ja, het is spijtig voor heel veel renners. Want heel veel renners die nu getroffen worden, hebben... Uh, uh, ...waarschijnlijk niets fout gedaan. Um, dat geldt zeker ook voor de dames, dat is zeer spijtig. Maar we zullen met elkaar kijken hoe we de komende tijd toch uh, kunnen zorgen... ...want de Rabo gaat overigens door met de breedtesport. Blijft ja. ook sponsor de komende vier jaar van de KNWU. De talenten, de jeugd, de beloften. We gaan met elkaar kijken wat we daaraan kunnen doen. Ja, en hoe bedoelt u dat? Nou, in ieder geval zullen we doorgaan met de beloften, de talenten, ja. de jeugd... ...en alles wat erbij uh, komt kijken...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 Het is bijna half tien. Dan gaan we nog even naar Zatkin. Op de Rotterdamse onderwijsreus staat begin eh, sinds deze week onder de zwaarste vorm van financieel toezicht door de onderwijsinspectie. Sinds 1 augustus van dit jaar is Luc Verburg bestuursvoorzitter van ROC Zatkin. Meneer Verburg, goedemorgen. Goedemorgen. Want u zit zwaar in de financiële problemen. Hoe groot zijn die? Wij komen dit jaar uit op een tekort van ongeveer 19 miljoen euro. Waarvan 8 miljoen uit de exploitatie en 11 miljoen die te maken heeft met een reorganis reorganisatievoorziening. En wij moeten in 150 FTE terug naar 2013 doen om daar een sluitende begroting te krijgen. We gaan dus mensen uit? Er gaan mensen uit, ja. Hoeveel? 150, uh, dat is FTE. Dat betekent uh, wanneer we praten over part-timers... dat het kan gaan over uh, wellicht uh, 200 uh, individuen. Ja, en nu had u er net moeilijke termen voor. Uh, kunt u nog één keer vertellen hoe het komt, dat tekort... Nou, het tekort heeft te maken met het teruglopen van de omzet. De bijdrage vanuit het ministerie van OCNW ja. en de gemeente Rotterdam. In vier jaar tijd loopt dat terug van 180 miljoen naar 140 miljoen. En omdat wij voor driekwart personeelskosten hebben. Dus wat van alle euro's die we uitgeven, is driekwart personeel. Dat betekent dat als je 40 miljoen teruggaat, dat je in een vier, vijftal jaren. dat je met ongeveer 500 FTE moet krimpen. Ja, maar zit u ook niet met een zware vastgoedlast? Nou wij hebben um, uh, voor ongeveer, uh, ja dat klopt, wij hebben in plaats van de uiteindelijk in 2018 ingeschatte 100.000 vierkante meter die we nodig hebben, komen wij af van ongeveer 200.000 vierkante meter, maar we hebben daar de afgelopen zomer al uh, 45.000 meter in weten terug te brengen.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 Ja, verslagen. Uh, mensen hadden het wel uh, voor een deel zien aankomen. Ik heb bij uh, de opening van het jaar al aangegeven... dat we uh, op grond van mijn berekeningen toch nog uh, uh, het een en ander konden verwachten. Maar ook in 2012 uh, is al afscheid uh, genomen van uh, iets meer dan 200 uh, uh, mensen. En dan dit daarbovenop, dat is natuurlijk uh, dramatisch. Bestuursvoorzitter Luc Verbeur van ROC Zatkin. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Ja. Goedemorgen. Einde van dit NOS Radio 1-journaal. Het is half tien. U hoort op Radio 1 vandaag heel veel meer... over het stoppen van de Rabobank als sponsor van de profploegen. Misschien al wel bij Karel-Johan de Zwart. Ja, wij zijn uiteraard ook druk aan het bellen. Goedemorgen, Marcel. Ja. Voor inderdaad reacties op het stoppen van de Rabobank. Dus als sponsor van de wielerploeg. En verder, de directeur van de kunsthal die moet direct opstappen. En nu blijkt dat die achterdeur niet op het nachtslot zat. Dat zegt kunstbeveiligingsexpert Tom Kremers. En 400.000 Russen overlijden jaarlijks door het roken. En dus wil premier Tvjedef het roken ontmoedigen. Tabakzaken moeten rokers adviseren om nou niet in één keer... een hele slof te kopen, maar gewoon één pakje. En een groot hertogelijk huwelijk in Luxemburg... met een koninklijke Nederlandse bijdrage. Dat er meer straks in Karo. Goedemorgen Nederland, na het nieuws van half tien... met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. U hoort het al, de Rabobank stopt met de sponsoring van het profielrennen. Dat gebeurt per 31 december. Aanleiding is volgens financieel directeur Brugink het dopingrapport van de USADA. De wereld rond het profielrennen is verziekt, zei Brugink in het NOS Radio 1 Journaal. De renners van de mannen en de vrouwenploeg zijn zojuist van het besluit op de hoogte gebracht. De Rabobank gaat door met de sponsoring van de amateurs en de veldrijders. De Amerikaanse regering nodigt Burma uit bij een grote militaire oefening in Thailand. Die oefeningen worden gezien als een beloning voor de democratisering in Burma. En ook is het de eerste stap op weg naar het normaliseren van de militaire betrekkingen tussen Burma en de VS. De Rotterdamse kunsthal noemt het grote onzin... dat bij de kunstroof de achterdeur niet op het nachtslot zat. Directeur Ansenk zegt dat tegen de NOS. En ze reageert op een verhaal in Metro. In die krant vertellen beveiligers van het museum... dat de daders waarschijnlijk via de flippermethode het museum zijn binnengekomen. En op Curaçao kiezen de bewoners vandaag een nieuw parlement. De strijd op Curaçao gaat vooral tussen de partijen... die voor of tegen onafhankelijkheid zijn. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANRB Verkeersinformatie. Vooral bij Amsterdam staat het nog vast door een paar ongelukken. We zien het uh, vooral op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen het Ringvaartaquaduct en Knopend de Nieuwe Meer. 10 kilometer had te maken met een aanrijding op de A10 Zuid. Ook op de A9 vanuit Alkmaar staat nog file... tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp, 5 kilometer. Dan die A10, vanaf de A10 West, bij Westpoort... tot aan uh, de afrit Rij 7 kilometer richting Amersfoort. Maar de weg is daar inmiddels weer vrij. Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. De directeur van de kunsthal moet opstappen, zegt kunstbeveiligingsexpert Tom Kremers. Verwarring over de Kunduz-missie en GroenLinks wil opheldering van het kabinet. Weinig glitter en glamour bij het groot hertogelijk huwelijk in Luxemburg... en het ochentumeur van Siska Dresselhuis. Het is drie minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Oh, oh. Marcel Dekker is vanochtend in Hogeveen. Hogeveen raakt door de bezuinigingen binnenkort zijn bijerdier kwijt... en dat vindt de bijerdier een grote vergissing. Volg ons op Twitter, hashtag GMNL Radio. Of reacties en vragen kunt u kwijt via de mail. Goedemorgen Nederland. De directie van de kunsthal ontkent dat maandagnacht de achterdeur van het museum niet op het nachtslot stond. En daarmee reageert de directie op beveiligers die vanochtend in metro zeggen dat de dieven met de zogenoemde flippermethode konden binnenkomen. Juist doordat dat nachtslot niet actief was. Goedemorgen, Tom Kremers. Voormalige hoofdbeveiliging van het Rijksmuseum en uh, nu zelfstandig adviseur voor Musea. Ja, wie heeft er nou gelijk? Uh, Beiden. Die beveiligers wil ik best geloven omdat er geen braaksporen zijn. Ik geef die directeur groot gelijk dat ze het ontkent. Want als ze het zou toegeven, dan zou de verzekeringsmaatschappij zeggen... dan betalen we niet uit. Dat is de reden uh, dat ze dat blijven ontkennen? Ja, ik, ik weet iets van de hoed en de rand. Maar dit zijn mijn conclusies in ieder geval. Ja, want wat gebeurt er als ze zeggen, ja inderdaad, hij stond niet op het nachtslot die deur... Dan zegt de verzekeraar, van, nou, u bent bedankt, maar u heeft de deur niet op slot gedaan. Moeten wij nu uit gaan betalen? Ja. Als het verhaal zoals dat in Metro staat vanochtend uh, uh, klopt... Hè, dan hebben de dieven dus eigenlijk hulp gehad van die beveiligers. Dat is de enige conclusie die je kan uh, trekken. Het zou wel een heel raar toeval zijn dat men probeert in te breken... op het moment dat toevallig de buitendeur niet uh, goed op slot was. Dus uh, als dat hele ja. verhaal klopt, dan moet er van binnenuit hulp zijn geweest. Ja, en dat die hulp van binnenuit komt, uh, dus dat die beveiligers hebben meegeholpen... kan dat onder iedere directie gebeuren? Nou, dat, dat, dat, dat staat los van die directie. Uh, mijn, ja. uh, mijn mening dat mevrouw uh, Ants een ruimte zou moeten maken voor een opvolger... die heb ik gisteravond al op mijn blog uit voordat ik ook maar iets wist over deze deur. Dus die twee zaken staan wat mij betreft los van elkaar. Aha. Uh, wat is dan de reden dat u vindt dat ze weg moet? Uh, de beveiliging van de kunsthal is overduidelijk uh, tekortgeschoten, want er is voor 100 miljoen aan schilderijen gestolen... Ja. Uh, daar zou nog een enige ruimte kunnen blijven voor mevrouw Ansenk, Maar als zij dan na die inbraak in de pers verkondigt dat haar beveiliging state of the art is... en mededeelt dat ze geen aanleiding ziet om die beveiliging aan te passen... dan denk ik dat uh, deze mevrouw zich als directeur van het museum zich volledig gedisqualificeerd heeft. Maar we hebben net geconcludeerd dat mevrouw Ansenk wel moet zeggen dat die beveiliging in orde was... en dacht dat nachtslot er inderdaad op stond vanwege de verzekering. Nee, dat gaat over het nachtslot. Maar het gaat meer over wat de dagen ervoor uh, gebeurd is. Maar als hij zou zeggen dat die beveiliging inderdaad niet helemaal je dat was. ja, dan heb je ook een probleem met de verzekering, toch? De uh, beveiliging, zoals die was, is uh, uh, kort bevonden door de verzekeringsmakelaar E.ON Artskoop. Maar ook E.ON Artskoop heeft al eens uh, vaker steken laten vallen. Zoals destijds bij het museum in uh, Den Haag. Dus daar heb ik geen erg hoge pet uh, van op. Ik denk niet dat dat een probleem zou worden voor het uitbetalen van uh, de verzekering. Die deur wel. Maar ik vind dat in zijn algemeenheid deze mevrouw een kerntaak van het museum, uh, veiligheidszorg, de, de verantwoordelijkheid voor de beveiliging, dat ze die uh, schromelijk verwaarloosd heeft. Ja. Uh, er was fysiek ook geen beveiliger aanwezig hè, op de avond van de roof? Nee, dat, dat, dat klopt, maar dat is ook een ouderwets idee dat die we wel aanwezig moeten zijn. Ik ben er een groot tegenstander van dat er s'nachts mensen in het museum aanwezig zijn. Waarom? Uh, dat maakt de boel uh, eerder zwakker dan uh, uh, sterker. Die beveiligers die binnen aanwezig zijn die kunnen helemaal niets doen wanneer er ingebroken wordt. Het enige wat ze kunnen doen is de politie bellen. Ja. Maar ja, de politie wordt nu al via andere systemen uh, gesignaleerd. Ja, maar als dat systeem nou hapert, er is een technische storing of een probleem of een andere reden dat het allemaal niet werkt. Dan is het toch handig als daar een beveiliger rondloopt? Nou, ik wil niet sarcastisch zijn, maar ik zou haast zeggen... daar hoeven we bij ons bij de kunsthal niet ongerust over te maken... want volgens mevrouw Anzenk is die uh, beveiliging daar state of the art... dus het zal niet gaan haperen. <laughs> nou lezen wij ook vandaag in het AD... dat een bezoeker eerder dit jaar is opgesloten in die kunsthal. Hij zat samen met een andere bezoeker opgesloten in de expositieruimte. Um, hun verhaal is dat het alarm afging nadat ze dat gebouw verlieten... en daarna tien minuten hebben moeten wachten op de beveiliging. Nou heeft de kunsthal weer gereageerd en bevestigd die insluiting... Uh, maar ze zeggen ook dat de beveiligers al binnen een minuut ter plekke waren. Toont deze insluiting en dat dat zomaar kan... aan dat die beveiliging al eigenlijk veel langer niet deugt? Dat vind ik een beetje een uh, erg harde conclusie. Het uh, verbaast me wel, omdat kunst al zo'n overzichtelijk gebouw is. Uh, hoe lopen dan een sluitronde aan het einde van de dag? Kijk, als het allemaal kleine ruimtes en hokjes en zo waren... maar dat is niet zo. Het is heel overzichtelijk, dus het is wel erg vreemd dat uh, mensen achtergebleven zijn daar. Ja. Is die kunsthal, want u zegt dat is eigenlijk niet zo'n heel ingewikkeld gebouw... maar het is ook een gebouw met, ja, het is heel open. Je kijkt naar binnen, je ziet alles. Is dat gebouw niet eigenlijk ongeschikt om zoveel kostbaarheden op te hangen? Het uh, is een gebouw dat perfect uh, geschikt is... om uh, opgezette dinosaurussen te tonen of uh, vintage uh, cars... Als je besluit om dit soort dure schilderijen te tonen daar... dan moet je echt aanvullende maatregelen nemen. Bijvoorbeeld in het gebouw een extra compartement bouwen. De kunsthal heeft geen enkele aanvullende maatregel getroffen... voor deze kostbare tentoonstelling. Nee. Dus behalve de directie moeten ze ook niet gewoon een andere locatie gaan zoeken? Nee, dat absoluut niet. Want het is natuurlijk een fantastisch gebouw wat daar staat. Ik ben heel erg enthousiast over die kunsthal. Alleen als je dat soort tentoonstellingen organiseert... Ja. moet je zorgen dat je gewoon aanpassingen verricht. Oké, okay, Tron Kremers, hartelijk dank. Voormalig hoofdbeveiliging van het Rijksmuseum. En nu zelfstandig adviseur voor Musea. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Zes jaar geleden won Andy Ashkar uit New York... vijf miljoen dollar in de loterij. Hij borg het lot jaren op en kwam het geld pas recentelijk in. Elf dagen voordat de prijs verliep. Zijn loten in Nederland ook beperkt geldig? David Selier van de staatsloterij heeft het antwoord. Bij de staatsloterij en ook bij het miljoenenspel kunnen winnaars hun prijs één heel jaar na de getrokken datum uh, nog innen. En wij zien dat dat in omringende landen uh, wel eens anders is. En dat wordt altijd door de wetgever bepaald. Dus andere landen hebben andere wetgevers en andere regels daarvoor. Uh, bijvoorbeeld in Frankrijk zijn er loterijproducten waarbij je binnen drie maanden uh, je lot uh, moet innen. Ja, bij ons, uh, Wij zien eigenlijk dat onze winnaars meteen in de week na de trekking uh, zich uh, melden bij ons op kantoor in Den Haag. ...komt heel sporadisch voor dat het langer duurt. En als het na drie, vier weken nog steeds geen winnaar is gekomen... ...gaan wij met de media in de slag om op zoek te gaan naar de winnaar... ...in de regio waar het lot is verkocht. Als u een vraag heeft bij het nieuws, mailt u ons dan naar... ...goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan wij terug naar Hogeveen. Daar is vanochtend Marcel Dekker. Begint u maar met spelen, meneer Kroese? Ja, dit is het geluid van het carillon van het raadhuis van uh, Hogeveen. Bespeeld door Roy Kroese. Meneer Kroese, stopt u maar hoor. Wat was u eigenlijk aan het spelen? Arabesk van Schumann. Op mijn verzoek zeg ik eigenlijk erbij, want uh, we, ja, het is vrijdag... en dit is eigenlijk niet uw dag hè, dat u hier in de toren zit van Hogeveen. Nou, normaal speel ik hier op donderdagochtend om 11 uur tijdens de markt. Okay. Ja. Nou, Het is een van de orgels waar we nu naar kijken. Ik mag het niet zo zeggen. Bijjaard, hoe moest het ook weer? Het is een bijjaard of carillon ja. Die u in dit deel van Nederland bespeelt. Maar daar komt misschien binnenkort een einde aan. Want ook Hogeveen moet bezuinigen. En dat doen ze door Roy Kroesen de lana te sturen. En dat bespaart ze 15.000 euro. U vindt dat eigenlijk heel erg. Nou, ik vind het jammer op door verschillende vlakken. De eerste plaats is dit een instrument dat is gegoten in de oorlog. 1941, dat was een heel actief bijaardcomité bestaande uit burgers. En die hebben dit instrument in, uh, in 1941 op 15 maart aangeboden aan het uh, gemeentebestuur. Ja. En uh, in de oorlog zelfs zijn ze s'avonds, dus tijdens, uh, uh, u weet wel uh, dat uh, je na acht uur niet meer naar buiten mocht van de Duitsers. Ja. Uh, ze zijn s'avonds de straat opgegaan om, om toch nog uh, gelden bij elkaar te krijgen. Dat, dat is gewoon bewezen, dat staat, dat staat in het archief uh, te lezen. Ja, dus dit instrument is niet alleen maar een, een hoop klokken en, en, en geld... maar is natuurlijk ook een heleboel emotie. een ja. cultuurhistorie zou je kunnen zeggen voor hoge Absoluut, absoluut. Ja. Ja. Uh, maar goed, dat orgel blijft hier natuurlijk gewoon staan. U vertrekt, als uh, het zover komt, hè, want dat staat nog niet helemaal vast... u vertrekt, maar dit orgel blijft gewoon staan, meneer Koezen. Waar hebben we het over? Nou, de, de bijheid blijft wel bestaan. Maar uh, als het dus niet meer wordt bespeeld... dan gaat het vanaf dat moment wel achteruit. Ja. Dus Wat doet u dan met zo'n orgel? Met de bijaard. Ja, Nou ja, kijk, als, uh, ja, als, als het instrument uh, ja, een tijd stilstaat, dan komt er dus stof en vuil in het mechanische deel van het handspel terecht. Dat is dus iets kenmerkend anders dan het automatische spel. Het zijn twee verschillende systemen. Uh, en, ja, en als dat gebeurt, dan moet er op een gegeven moment dan moet er een klokregieter komen. Want ja, dan, dan moeten ze het instrument uit elkaar. En dat kost een heleboel meer geld dan uh, wat een bija dieper jaar kost. Ja. Zullen we eens even naar de schulden gelopen, die heel dicht bij uh, de afgrond van de toren staat. Meneer Hiemstra, wethouder Financiën van de gemeente Hogeveen. Um, 15.000 euro, meneer Hiemstra. Om deze man te laten spelen. Een cultuurhistorisch fenomeen is die man. Waarom? Ja, ook Veen ontkomt niet aan bezuinigingen. En die zijn toch van een dermate uh, omvang, een grote omvang... dat we ook dit jaar weer 3 miljoen moeten gaan besparen. En daar moet, er, moet je ook naar kleine bedragen kijken. En het staat niet ter discussie dat het karajon moet blijven... dat het ook in een goede staat moet blijven. Dat is belangrijk voor Veen. Het staat op het gemeentehuis. Dat er is geen enkele discussie over, dat zullen, daar zullen we ook goed voor zorgen. Maar wat we wel zeggen, van ja, elke week komt de bijaard spelen, de bijaardiers spelen... Dat kost geld en um, nou, hij speelt ook gewoon normaal door de week om elk uur, elk half uur. Dat blijft ook gewoon zo uh, als het ook nu is. Alleen dat element, uh, daarvan zeggen we ja, dat in deze tijd grote opgaven met alle waardering uh, voor... Je moet op de kleintjes is. letten kortom. Ook wij moeten op de, kle op de kleintjes letten, ja. ja. Is het niet genoeg uh, twee keer per uur eigenlijk dat orgel automatisch laten spelen, meneer Kroeze? Nou kijk, um, als, het, als het instrument automatisch speelt... Dan spelen dus de magneethamers aan de buitenkant van de klok. Dat wordt niet te technisch nu, hè? Nee, maar daar gaat het dan nou wel om. Want ja. kijk, het, het handspel, het klavier uh, tot en met de klepels hangt helemaal stil. En dat ja. is nou juist een belangrijk deel van, uh, ja, van, van deze... Dat is eigenlijk de kostenpost die dan optreedt. Want ja. dat instrument moet dan op een gegeven moment uit elkaar. En dat kost een heleboel geld. Ja. Het is een beetje vrang, hè, dat uh, u nu moet vertrekken. Want uh, we zitten in een gedenkwaardige maand, hè, wat uh, de bijaard betreft. Nou ja, eh, waarschijnlijk deze maand of volgende maand... komt het bijaatspel, of de bijaatscultuur in ieder geval... op eh, de lijst voor immaterieel erfgoed... van het Centrum voor Volkscultuur en, en Immaterieel Erfgoed. Ja. En dat is een voortvloeisel eh, van het ondertekening van het UNESCO-verdrag... voor Immaterieel Erfgoed. Ja, dat is een mooie gedenkwaardige stap. Uh, u zal het dan misschien straks in Hogeveen niet meer kunnen doen. Dus ik zou zeggen, gaat u tenslotte nog even snel tekeer... en blaast die stof van de, wat zijn het, pedalen af... Oké, okay. u, u wel. Klokgelui in Hogeveen. bijdrage was dat van Marcel Dekker. Straks niet in één keer een hele slof kopen... maar gewoon één pakje sigaretten tegelijk. Russisch ontmoedigingsbeleid. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag... 1999. Ja, de tune van het kinderprogramma Klokhuis. Op deze dag in 1999 overleed Harry Banning. En naast deze herkenningsmelodie schreef de componist meer dan 3000 liedjes. Joost Prinsen was een van de vele vertolkers van zijn werk. En hij denkt nog regelmatig aan hem. Best wel vaak. Best wel vaak. Maar ook, ook zeker als je liedjes hoort waarvan je denkt... Uh, leefde Harry nog, maar. Die zou ik beter gecomponeerd hebben. Verdomme Kees. Alweer een jaar vandaag dat jij begraven bent. Gek toch hoe vlug dat went. Ik heb hem bij zangopnames... Uh, ...nog als een ander zong, nog als ik zong... ...ooit het woord vals horen gebruiken. Je zingt vals, daar waar wij natuurlijk best vaak vals uh, zongen... ...maar hij had daar een groot aantal eufemismen voor... ...waarvan de mooiste wel was uh, een mooie noot. Toevallig niet de noot die ik zelf geschreven heb, maar deze kan ook. Nou, dan wist je altijd dat het natuurlijk fout was... ...of zit er een klein beetje tegenaan... Of zuiver, maar niet loopzuiver, En dat waren allemaal eufemismen voor eigenlijk sta je vals zingen. Maar je, je kon beter naar zijn gezicht kijken als hij stond te dirigeren bij zijn opname. Want als dat even van pijn vertrok, dan kon je net zo goed meteen ophouden. Want dan wist je dat het, uh, het vals zongen was. Maar hij zelf zou dat nooit zeggen. Op een mooie Pinksterdag, als het even komt. Afgezien van het feit dat het natuurlijk, zoals Annie Vrienden zei, de beste componist is geweest die Nederland ooit gehad heeft. Maar wat zijn persoonlijkheid betreft, schiet met eerste binnen dat het een ontzettend lieve man was. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd En wat me nu na al die jaren nog verwonderd Dat ik dat nooit vergeten zal al waar ik handig. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd Ik kan me niet herinneren dat bij die meer dan 3000 liedjes die hij geschreven heeft Er ooit een nood heeft gestaan die je dwong om te gaan schoemelen met de tekst ik zou niet weten hoe, vluchten kan niet meer, Ik zou niet weten En dat, dat is moeilijk hoor. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag is compositorisch een, een, een absoluut meesterwerk. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Zijn de bomen nog kaal op het voorhoud? Wat voor weer is het daar nog vandaag? waarvan Dick van der Stoep, de pianist, zei dat het Mozart gelijk was. Zijn de wolken weer laag? Valt de regen gestaag? Is Lijn er nog zo benauwd? Het is een vrij overbodige vraag. Wat voor weer zou het zijn in De Haag? Ik zou zo gauw niet iemand weten die een hekel had aan Harry Banning. Nee, dan moet je toch met een lantaarn gaan zoeken. Dat, die vind je niet, denk ik. Dat zijn toch mensen aan... ja aan wie je onwillekeurig uh, nog veel denkt. Van onschatbare waarde voor de Nederlandse cultuur... al dus Joost Prinsen over Harry Bannink, die overleed op deze dag in 1999. <guitar pianoartet> Het is even een overgang van Harry Banning naar uh, dit meesterwerkje van Donna Summer. This time I know it's for real had ook vertolkt kunnen worden door Rick Asley, volgens mij. Het is acht minuten voor tien. U luistert naar de KRO op Radio 1. De Russische premier Dmitri Medvedev wil het roken uitbannen in Rusland. Nou, dat is geen gemakkelijke klus, want net als wodka heeft de sigaret een prominente plek in het leven van de Rus. Goedemorgen Peter Damkoer, correspondent in Rusland. Bijna 40% van de Russen rookt. In Nederland, even ter vergelijking, is dat een kwart, dus 25%. Hoe kan het dat het aantal rokers zo hoog ligt in Rusland? Ja, en het neemt ook toe. En de, de, de, de leeftijd waarop het begint te roken, die, die wordt steeds jonger. Nu gemiddeld 14 jaar. Om is een afschuwelijk voorbeeld, voorbeeld te noemen. Ja. Het heeft veel te maken met de stress in het leven in Rusland. En het is natuurlijk gecombineerd met de dranken, met het natuurlijk het drankgebruik. Dat ook natuurlijk uh, ongelooflijk uh, hoog is. En uh, wat we nu van de nieuwe mededeling van Medvedev moeten verwachten, stelt dat een beetje in perspectief. Vorig jaar heeft hij een afschuwelijke blog geschreven op zijn website. waarin hij zei. Dames en heren Russen, we drinken nu 18 liter alcohol per hoofd van de bevolking per jaar. Daarmee zijn we absolute wereldrecordhouders. Wij hebben geen vijanden nodig. Wij drinken onszelf in de vernietiging. Sinds die tijd is er niks gebeurd. Ja. Het is een onmatig volk, hè? Maar dat wisten we al. <laughs> ja. ja, maat houden is niet een, een sterke kant, en sterke, sterke kant van Russen. Maar het ligt natuurlijk. Wat wil je er nu aan doen? Ja, het roken ja. verbieden in de openbare ruimte. Ja, ja. Uh, maar dan gaan de mensen op straat roken. Er zijn geen... Ja, jaren... ja, je moet ergens beginnen, Peter. Ja, laat me dan beginnen bij het opvoeden van, uh, van de kinderen op scholen. Laten, laten, laten we dit land nu eindelijk eens een keertje openzetten... dat mensen gestimuleerd worden, jongelui gestimuleerd worden om sport te doen. Dat het makkelijk wordt om, om sportfaciliteiten te bereiken. Dat er ook bij scholen sportfaciliteiten zijn. Dat mensen, en, en kinderen vooral, worden opgevoed in het idee... hé, hey, gezond leven is, is zo gek nog niet. Ja. Nou had ik begrepen dat Russen ook uh, over onmatig gesproken... dan niet één pakje kopen als ze naar de sigarettenwinkel gaan... maar dan ook meteen een hele slof. Ja, best lof, want het, je danpt het zo ver, zo ver weg. En het zit ook overal uh, een beetje dramatisch uh, vorig jaar is een, is een goede, goede kennis van ons in het ziekenhuis terechtgekomen. Leidde aan een ernstige spierziekte. En het was, het was in een kritiek stadium. En wij wilden wel van de chefarts weten van het ziekenhuis, van die neurologische afdeling. Hoe de stand van zaken nu precies was. Ik heb een uur met die man gesproken. De chef van de afdeling neurologie. En in dat uur heeft hij zes sigaretten in mijn gezicht zitten blazen. Ja. Hoeveel, ziekenhuis... hoeveel, hoeveel Russen overlijden er eigenlijk jaarlijks door het roken? Nou, dat weten, dat weten we niet precies, omdat het sterftecijfer voor kanker en, en, en, en hartziektes eh, ligt ongelooflijk hoog ver boven, het, ver boven het Europese gemiddelde, maar kijk eens even naar de gemiddelde leeftijd van de Russische man, ja. dat is ook een probleem bij vrouwen, maar de gemiddelde leeftijd van de Russische man zit maar in 60 jaar. Ja. Ah, en dat komt dat dus mede, de, behalve door die wodka, dus ook door het roken? En, de totale ongezonde levensstijl. En ook niet de, de, de, de, de mogelijkheid, de makkelijke mogelijkheid voor russen om zich te ontspannen. Om, eh, om, om, om zoals ik zei, de, voor jongeren, om sportfaciliteiten te bereiken. Die ja. makkelijk bereikbaar zijn. Ja, er zijn natuurlijk in de grote steden zoals hier. Ik ben op het moment in Petersburg. Zijn er super de fitnesscentra. Maar dat is natuurlijk niet voor de gewone man weggelegd. Ja. Maar gewone sportfaciliteit waar iedereen gebruik van zou kunnen maken. Dat ontbreekt totaal in dit land. Zelfs bij scholen, eh, sportonderwijs op scholen. Misschien op sommige scholen een uurtje per week. Ja, nou, en, en, en uh, wat kost een pak eigenlijk in Rusland? Oh, oh, niks. Ja, daar gaan we al. Ja, het kost als je de echte Russische, de oude sovjet sigaretten meent... die nog vooral op het platteland heel erg in zijn. Dat is nog geen euro per pakje. Nou hebben we het eerder met jou eh, vaak gehad over de macho Poetin. Hè? Uh, is dat niet ja. iets, een wapen dat Mietvedev zou kunnen inzetten? Die gezonde, sterke, gezonde macho-leider naar voren schuiven als van kijk eens als je gezond leeft, dan kun je worden ja. zo als Poetin. Of gaat dat niet werken? Nee, dat gaat, dat gaat niet werken, want hij heeft dat zelfs natuurlijk geprobeerd in de afgelopen twaalf jaar. Is hij voortdurend op televisie als de macho man, als je zo leeft, dan word je net als, als Poetin. Nou, de Russische man gemiddeld is daar niet van onder de indruk. En bovendien staat de gemiddelde Russische man onder een, een veel grotere stress in het leven dan, dan, dan de heer Poetin... die natuurlijk in deelde zijn, zijn, zijn werk kan doen en die alles wordt na aangedragen en aangedragen. Je hebt dat misschien uh, een prachtige filmpje gezien op zijn verjaardag, 60 zestigste verjaardag, twee, uh, twee weken geleden waarin hij elke ja. ochtend een duik neemt in zijn privé zwembad. Het privé zwembad is wel overdekt en 25 meter lang. Ja, dat heeft niet elke rust natuurlijk. Nee, oké, okay, dankjewel en, Peter uh, Dan koer. Ja, en we moeten het hierbij laten, helaas de strijd tegen het roken. Lijkt bij voorbaat verloren in Rusland. Dankjewel Peter. We gaan naar het nieuws van 10 uur. Daarna zijn we bij u terug met Danny Nelissen, oud wielrenner... over het stoppen van de Rabobank met het sponsoren van de wielerploeg. Tot zo. KRO